C, A en B, daarmee ben je tevreden. En A en B, de daar ben je niet tevreden mee. Je te veel koffie op.